De voortrekkersfamilie Seger is in hun huifwagen met andere kolonisten op weg van het oosten van Noord-Amerika naar het onbekende Westen, om daar een nieuw leven te beginnen. Het doel van de reis is Oregon in het dal van de Columbia. Na een dagenlange tocht vol ontberingen en gevaren, sterven de beide ouders en zijn de zeven kinderen Seger, waaronder een baby, geheel op zichzelf aangewezen. Dankzij het kortate optreden van de oudste zoon, de 15-jarige John, blijven de kinderen bij elkaar. Alleen de baby in Dipensia wordt toevertrouwd aan de zorgen van juffrouw Ford. In het kleine Engelse Fort Hall, gelegen in de barre wildernis, kwam omstreeks half juli van het jaar 1844 de kleine karavaan Amerikaanse landverhuizers aan. Ze werden er gastvrij ontvangen. Maar als goede Britse onderdanen waren de factoren zijn mannen hard bezig de immigranten af te raden naar Oregon te trekken. Oregon moest pelsgebied blijven en misschien in de toekomst Engels grondgebied worden. Vandaar dat Amerikaanse landverhuizers daar onwelkom waren. Oh, dat ja, dat Zoals gezegd hopen we ja. toch na een paar dagen van rust door te trekken naar Oregon. Huh, wat vertel je me nou? Ja. Met wagens wil jij over de bergen naar het Columbia-dal, naar Oregon? Ja. <haha>, wat bezielt je mannen? Weten jullie dan van niets? Heb je geen begrip van de woestenij waarin je terechtkomt? Ja, maar dokter Witman, de zendelingdokter is hier het vorig jaar toch ook met een karavaan doorgekomen? Ja, ja Witman, ik neem mijn hoed voor hem af. Ik heb nog nooit zo'n flinke kerel gezien. <laughs> maar wat hij kan, kan niet iedereen. Het was gekkenwerk, ook toen hij het deed. En wat is de prijs geweest die hij betaald heeft? Aan mensenlevens, aan vee, paarden en materiaal. Ja, Dat weten jullie niet. Ga Niet te veel noordelijk, nee. want dan verdwaal je in een gebied van diepe kloven, ja. ravijnen en torenhoge bergpieken, onbegaanbare passen. Ja, ja, ja. Maar ga ook niet te veel zuidelijk, want dan vind je geen water. Ja, je moet rivieren oversteken, tot twee maal toe. Zelfs de woeste sneek. En het is nog nooit één troep gelukt dat te doen zonder verlies aan mensenlevens en vee. Door de geweldige kracht van de stroom. Uh, uw, uw woorden maken wel indruk. Maar ja, we kunnen niet alleen beslissen. Ons gemeenschappelijk doel is orgen. En denk nou niet dat dit alles is. Oh, nee. Nog voordat je de boisé hebt bereikt... Moet je door een gebied waar drie tot vier indianen stammen... Ja. zich aan een hebben gesloten om de blanken de doortocht te versperren? Ja, ze hebben terecht de angst gekregen... dat hun jachtgebieden groot gevaar beginnen te lopen. En als je aan de handen van de wilde ontsnapt... dan is er nog een andere vijand. De honger, want de afstand is zo groot... dat de winter zal invallen voordat jullie de cascade hebben bereikt. Maar ga je daarentegen naar Californië, naar het zuidwesten, dan is de route aanmerkelijk korter en gemakkelijker. U denkt dus, Factor, dat wij verstandiger doen met onze route te wijzigen en af te buigen naar Californië? Ik zou je dat ten sterkste aanraden. Ook de troepen die hier voor jullie gekomen zijn, zijn afgebogen naar Californië. Nou, dan geloof ik dat we uw raad zullen opvolgen, Factor. We hebben al genoeg tegenspoed gehad en de meesten van ons zijn ontmoedigd. Ik kan het u niet dringend genoeg zeggen en in uw eigen belang ga naar... Het... Francis, kom mee naar onze wagen. Dit gepraat kan ik niet langer aanhouden. Uh -uh. Ik heb een besluit genomen en wil mijn plan met jou en Louise bespreken. Ik heb me tijdens die bespreking op zitten eten van Elganis. Ja, wat wil je dan doen? Direct zal ik het je zeggen in tegenwoordigheid van Louise. Zij moet het ook weten. En we moeten het met z'n drieën eens zijn. Ah, Louise hier. Uh, Louise? Louise? John wil iets met ons bepraten. Uh, kom even hier, wil je? Ja, wat is het, John? Luister goed allebei. Ja? De factuur van het fort heeft de raad van vertrouwensmannen weten over te halen niet naar Oregon te trekken, maar af te buigen naar Californië. Omdat volgens zijn zeggen die route veel minder inspannend en gevaarlijk zou zijn. Ja, maar John, het kan toch best zijn dat de factuur gelijk heeft en we inderdaad beter in, in, in naar Californië kunnen gaan. Ja, in de eerste plaats vertrouw ik die raad niet. Hij wil trachten Oregon voor de Engelsen te houden. Dus is het een Brits belang dat daar zo weinig mogelijk Amerikanen komen. Ja. Maar in de tweede plaats, en dat is nog het belangrijkste... ...het is de droom van vader geweest een grote farm te bezitten in het dal van de Columbia-rivier... ...om er zo toe bij te dragen dat Oregon Amerikaans grondgebied zou worden. Ja. En die wens van vader wil ik verwezenlijken. Ik wil dat heerlijke beloofde land bereiken. Ik wil niet dat het plan zal worden opgegeven... ...nou we ver over de helft gekomen zijn ten koste van veel offers en grote inspanning. John, ik, ik ben het helemaal met je eens... Als de anderen niet meegaan, dan maar alleen. We zullen er komen. De zeker zullen Oregon bereiken. Als jij wilt doorzetten, John, dan doe ik natuurlijk mee. Maar het zal wel heel erg moeilijk zijn, John. Ja, het zal moeilijk zijn. Maar het zal gaan. Luister verder. Vannacht toch moeten wij vertrekken. We mogen geen tijd verliezen en alles moet in de grootste stilte gebeuren. Ja, ja, ja, natuurlijk. O, anders zouden we worden tegengehouden. Maar hoe kunnen we nou stil vertrekken met de wagen en het vee? De wagen en alles moeten we achterlaten. Oh my oh my John. Ook de paarden. Want die zouden als lokka's kunnen dienen voor de indianen. Ach. Wel nemen we de krachtigste koe mee en de sterkste os om voorraden, wapens, dekens en tentzijl te dragen. Ja, ja. En dan zal ik in de wagen alles opstapelen wat we mee moeten nemen, John. Uh, meel, suiker, uh, gezouten spek, ja. gedroogd buffelvlees. Mm -hmm. En uh, ja, de, de waterketel en een pan en de bijbel. Maar, uh, vergeet de kampdekens niet, Louise. En uh, ook wat en, uh, ja, ja, ja. ik zal er de geweren bij leggen met kruid en lood en, uh, en de waterzakken. Uh -uh. Maar er zijn nog twee belangrijke dingen te doen. We moeten Indipensia hier zien te krijgen. Ja. En ik moet een hond hebben. Oh, er zijn indianen op het fort en een van hen heeft een prachtige wolfshond bij zich. Louise, je... geef mij vaders laatste tabak en moeders zilveren medaillon. Wat? Wou jij moeders medaillon tegen een hond ruilen? Dat oude medaillon en het zilveren kettingje dat moeder altijd heeft gedragen. Ja, daar dacht je dat ik het vond? Ik doe het ook niet voor mijn plezier. Maar ik kan niet iedere nacht op wacht staan. En voor de jacht is de hond ook goed. Jon heeft gelijk, Louise. We vinden het allemaal even naar... Haal het mee John, maar. Goed, ik zal het doen. Maar toch zie ik het belang ervan nog niet in. Wil jij dan dat de indianen ons onverhoeds kunnen overvallen? Of dat een van de kinderen door de wolven of door een grizzlybeer wordt opgegeten? Ja, geef nou op, Louise. Ja, ik heb het hier in, in het zakje met naaigerij. Maar, maar eerst haal ik de portretjes eruit, dat van vader en, en van jou, als een heel klein jongetje. Zo, alsjeblieft. Ik ik begrijp het wel, hoor. Ik, ik vind het alleen zo naar. Dat vinden we allemaal. En dat is juist zo fijn, hè? ...dat we dezelfde dingen naar en moeilijk vinden. Ja. En dezelfde dingen goed en, en prettig. Ja, John. Nou, ik ga toch maar eerst een die halen bij juffrouw Fort... ...en de wagen tegenover ons. Die hond, die doe ik straks wel. Juffrouw Fort. Ja, John? Juffrouw Fort... ...mogen wij Indipensia vanavond op bezoek hebben. We hebben erin zo lang niet gehad en... ...we zullen goed voor haar zorgen. Maar John, kunnen jullie dat wel? Zo'n kleine baby. Alsjeblieft je van fort. We kunnen echt heel goed voor haar zorgen. Ze drinkt nou toch koemelk. Het is zo goed. U krijgt een beetje suiker van ons. Als we vanavond en misschien ook vannacht mogen hebben. Ja, oh, maar Indipensia zijn mij toevertrouwd. Als er nou eens wat met haar gebeurde, Jullie zijn wel flinke en zorgzame kinderen, maar toch... Alsjeblieft, je vervoort. U krijgt twee kopjes suiker van ons. Vooruit dan maar. Gelukkig kan deze zuigeling tegen een stootje. Hier is ze. Zal je goed op te passen, John? Ja. En, en denk erom, geen onverdunde melk hoor. Een scheutje lauw water erdoor, hè? Ja, je vervoort. Dank u wel, je vervolgt. Indipensia, ja. jij gaat naar Oregon met ons. En je zult opgroeien in een heerlijke vallei tussen bloemen, bonen, staken, tarwe, maïs en sinaasappelen. Oh, John. Louise, Francis, ik heb er. Geef een mij, John. Ja, geef maar. Ja, zo voorzichtig hoor. Ja. Dan leg ik het op de oude plaatsje in de wagen. Nou ga ik om de hond. Hij kwam terug met een prachtstuk. Een echte wolfshond. Misschien anderhalf jaar oud. Ja, e eerst wou die India natuurlijk niet, Francis. Oh. Maar ik had de helft van de tabak achtergehouden. En toen ik die erbij deed, toen was het goed. En Louise, het medaillon, dat heb ik niet eens laten zien. Nou John, dan ben ik bang dat jij voor de gek hebt laten houden. Zie je wel, hij gromt tegen je nou je wilt strelen. Ach, schijn het eruit. Ze houden mij niet zo makkelijk voor de gek. Nou, uh, ik denk dat die indiaan denkt dat de hond wel vanzelf naar hem terug zal komen. En heeft die tabak en de hond? Ach, we leggen hem goed vast. En vannacht als we weggaan, dan loopt hij net als nou aan de riem. Huh, die loopt nog weg als we twee dagreizen verder zijn. Nou, oh, ik schiet een hert en geef hem goed vlees te eten. Ja, alsof die indiaan hem geen vlees geeft. Nou ja, we zullen wel zien. Wacht eens, Mathilda moet ons helpen. Die wordt dikke vrienden met ieder die dat ze tegenkomt. Oh, ja. Mathilda, kom eens hier. ja. Kijk eens, wat een mooie oh, hond. Oh, oh, wat heb die ik jullie gezegd? Hij hey, laat toe dat ze een handje op zijn kop legt, zie je ja, wel? Ja, John. Uh, nou valt ja. ze op haar knietjes, slecht een nou, arm om zitten. zijn hals en de hond ja, gaat zitten. Hier Mathilda, hier heb je de riem. Oh, dat... Neem hem maar mee naar de wagen, hè. Oh, hoe heet die? Ja, die, die indiaan noemde hem Chong Sasha. Ik denk hem Oscar te noemen. Oscar, Oscar. Nou, neem hem maar mee naar de wagen. John. Ze legt een kleine handje op de kop van de hond en kijk eens, hij loopt los met haar mee. Die avond sliep Mathilde onder de wagen met de hond naast zich. Ruim een uur voordat de eerste zonnestralen boven de heuvelen zouden verschijnen, begon het grote waagstuk. John had het zo ingericht dat hij een gedeelte van de nacht veewacht had. Voordat hij afgelost zou worden door een der andere kolonisten, bracht hij de kinderen een eind op weg. Hij droeg Lissy op zijn rug en in goed en warm ingepakt in zijn armen. Francis droeg één geweer over de schouder en een ander in de linkerhand. Met de rechter leidde hij de os bij de halster. Louise leidde de koe en hield Mathilde bij de hand die Cathy weer vasthield. De hond Oscar liep vlak op Mathilde's hielen. Zijn snoet kwam bij haar schouder. Met het hart en de keel slopen ze verder. Zodra ze achter de heuvels waren, gaf John de baby aan Louise over. Lizzie werd op de grond gezet. Wachten jullie hier op mij. Ik kom zo gauw mogelijk terug. En hij liep zo hard hij kon terug naar het kamp waar hij, daar was hij al bang voor geweest, te laat kwam voor het aflossen van de wacht. Hij klom voor het laatst in de wagen. Dat was een hard ogenblik. Maar hij moest doorzetten. Hij liet een briefje achter. Ik ben met mijn broer en zusters op weg terug naar de Verenigde Staten. Als we ons haasten, kunnen we vanaf Green River Rendezvous nog met Kit Carson mee. John zeker. Als men hem achterna geet, zouden ze niet te vinden zijn. Hij was hard bezig hen allemaal dik voor de gek te houden. Maar iets in hem verzette zich tegen dit schuldgevoel. De fout was bij hen begonnen. Zij waren ontrouw geworden aan het gemeenschappelijk voornemen. Hij kon zich door hen in de steek gelaten voelen. En tot dit bedrog van vannacht hadden ze hem gedwongen. Hij tuurde rond naar de duistere hoeken in de wagen. Daar achterin. Hadden vader en moeder ziek gelegen. En daar waren ze. Hij slikte en slikte. Hij kreeg dat brok niet weg. Het deed pijn. En hij fluisterde. Ach, moeder. We gaan naar Oregon.